So we gaan verder. We gaan verder um, over vier verbonden. Gaan we nog eventjes afmaken. Ik denk dat we zo so nieuw maken we dat af. En dan kunnen we al volgende keer al beginnen met de handleding. Met de eigenlijke handleiding gaan we beginnen volgende keer. Structureel. En ik denk dat daarmee zullen we nu de inleiding tot de handleding zullen we toch wel al hebben gehad. En ik denk dat dit al een aardige voorbereiding op de aanleiding zelf. Want de aanleiding is geschreven, bedoel, dat is het um, um, werk van Shamati uh, geworden, of is dat is het boek van um, van Jehoede Aslak. Nou, oh, dat is een dat is een van de paar grote, die niet even naar kabbalisten zijn. En dus daar kunnen we dat, dat leren. Een klein commentaartje, commentaar en dan een beetje mijn opmerking. En daar zit alles voor onze spirituele ontwikkeling. Alles zit in deze verandering er komt nog het daarbij, extra dat er komt een stier rood dus we gaan nog in de volgende keer al dat maar ik probeer dat nog even afmaken want het is praktisch en, en zeer belangrijk dat we dat die vier verbonden toch nog, nog even afmaken vier verbonden die de schepper heeft uh, gesloten met de mens met elke mens Oké, niet met die mens die hebben eh, ze net ontdekt. Een mens die dan 1 meter lang is en weet ik veel, nog voor de Homo sapiens, dat hebben ze ontdekt. Natuurlijk, er ze zullen nog meer vormen van mens ontdekken. Maar is dat de mens te noemen? Wie is de mens te noemen? Adam was de eerste die de mens te noemen werd. En niet zijn dat mensen. Dat, zijn dat waren nog geen mensen. De mens komt pas, als je neemt de Hebreeuwse woorden voor mens. De mens ontstaat pas met de, met de erkenning van de maker. Van hem, met de erkenning van de schepper. Dat is de, het ontstaan, het, het start zijn van de mens zijn. En niet dat zij hebben gezegd, dat is al 12 of 18 jaar, duizend jaar geleden. Natuurlijk bestonden toen mensachtige. Kabbalah zegt het nooit, Kabbalah zegt dat allemaal als de wetenschapper zou Kabbalah leren. De Torah nog van vroeger. Alles staat in de zoger. Je kan het allemaal nog. Dan zouden ze veel meer, sneller uh, uh, te weten komen over alle soorten. Uh, men, menssoortige dier, uh, dieren. Uh, die er bestonden. Maar. de mens, überhaupt, per definitie, is iemand. In die in de toestand verkeert. al waarbij hij de schepper uh, erkent. Hij ziet hem niet en dat, hij voelt hem soms niet dat, Maar zijn hoofd als weet dat het kan niet anders zijn dat de schepper bestaat. Dat is het begin van de mens. En niet die mensen die zij vinden, der en dat. Uh, er, er zullen nog meer dingen gevonden worden. Dat is de ziel. ziel bestaat altijd. De, de ziel bij de mens bestond altijd. Alleen de erkenning, de, de, de, de fase waarin de mens al in staat werd, al zo ontwikkeld dat hij ook de tegenpool kon zien. Dat is dat ontstaan van de mens. En dat was alleen bij, bij Adam. Voor Adam waren nog tientallen, uh, de, de, nou, tientallen generaties van, uh, van allerlei. Kijk, natuurlijk dat wanneer uh, ik wil niet over die dingen praten. Waarom? Dat heeft het geen zin. Het is dan, wetenschappers hebben daar mond vol daarover. Wij spreken vanuit het moment, Torah spreekt überhaupt van het moment, wanneer een mens is ontstaan. Een mens is niet een mens die, uh, wat de wetenschappers noemen, natuurlijk zij doen hun best, Ze dus moeten hun kost verdienen ook, maar zij, uh, in de tijd wanneer, laten we zeggen, wanneer men alleen... ...achter de mammuts zaten. Was het een mens? Nee. Oké, okay, zij noemen dat volgens... hun definitie. Want hun definitie is... ...zoveel so DNA, zoveel so Schweiz... ...zoveel so dat, dat is hun definitie... ...zoveel so dit. Maar definitie... ...is omdat het hun onder, onderwerp is. Maar wij spreken over... ...spirituele over En de mens is pas... ...wanneer hij ziet zijn maker... Kijk nou, naar de zondeval van, van Adam, hij direct, hij direct zich, verborg zich in de busjes in, de, in de busjes, omdat hij voelde de schaamte. Nou, voor hem voelde ze de schaamte nee. als ze zin hadden, gewoon in in de omge in de zeg dat omringd door. Andere dergelijke mensdieren hadden ze gemeenschap. Ik wij doen het niet meer. Het is, en toen deden ze dat en hadden ze geen schaamte, want ze waren dieren nog. En hij had al schaamte gevonden. Hij, hij verborg zich. En dan hadden ze ook uh, uh, hier, hoe weet het, uh, alweer... Uh, blaadjes het begin van schaamte is al een mens ontstaan van een mens als een mens geen schaamte heeft dan is er nog geen mens natuurlijk niet de schaamte van onze wereld dat iemand schaamt zich voor, voor dingen die, die uh, kijk, eerst doet hij iets en dan gaat hij dan even heet het, een soort schaamte gevoel een soort uh, gewetensbezwaar het is allemaal van deze wereld maar ook, ook daar zitten wel dat elementen van. Die schaamte, de hogere schaamte. En hoe meer een mens, hoe hoger een mens spiritueel opklimt, des te grotere constructieve schaamte heeft. Want hij ziet zichzelf, hij ziet zijn naaktheid, hij ziet zijn, zijn ongecorrigeerdheid, zijn lelijkheid. En dan word je natuurlijk, en tegenover zichzelf zie je dan de volmaakt. Eeuwige. En al dat, dat zien jezelf zo ten aanzien van de schepper, is al een grote, een hoge graad van ontwikkeling. Want dat betekent dat jij laat jezelf repareren, laat jezelf vooruit gaan. Maar als je denkt dat ik heb alles oké, okay, is oké. Okay. God zij dank. hoe gaat ik? God zij dank. Als een zon God zij dank. Alles is goed, dus ik ben niet slecht. Ik ik heb werk, ik heb dat. Dat wel, dan moet je wel tevreden zijn daarmee. Maar met je spirituele drang, jouw drang naar de ontwikkeling, moet groeien met de dag. Wat van jou verlangd wordt, is niets anders dan. Het toenemen van jouw verlangen. Dat is Schepper. Jouw liefde moet zijn tot die volmaaktheid, Niet tot de mens. Niet tot de mens van het en bloed. Natuurlijk moet je van de mens ook lief hebben. Maar dan dan leren dat, dat jij zal het mens hebben. Die innerlijke mens in ieder geeft. En niet dat van, uh, van wat dit wat allemaal is. Oké? Okay? Even kijken, dus de, de schepper schiep de mens door, uh, bij het scheppen van de mens, de schepper schiep hem, uh, sl sloot met hem vier verbonden. En natuurlijk met al die mamoedmensen die achter de mamoed sliepen, uh, hadden ze absoluut geen enkel verbond met de schepper, ze voelden absoluut niets. En ook in onze tijd, natuurlijk in onze tijd hebben, mensen hebben zoveel leed gehad van vorige generaties, dat ze toch wel uh, een stukje veel dichterbij zijn dan, in, dan vroeger lang, zoveel generaties. Dus vier verwoon van ogen. Iedereen heeft dat een beetje les gehad die we weer gehad. Ik hoop dat iedereen dat uh, een beetje beluisterd. Verbond van tong, verbond van hart en verbond van intieme plaats. Natuurlijk niet intieme plaatsen, dat is intieme plaats van binnen. Van binnen waar het, waar het intieme plaats is. Het ervaren daarvan, natuurlijk spreek ik over menselijke zaken. En dat gaat niet over menselijke zaken. Maar het overeenkomt in de mens met de plaats wat wij noemen dan die soort intieme plaats. We spreken altijd van het, van het waarnemen, ja. van die krachten. Heb je dat gezegd? Keter, Hogma, Bina, dat zijn die krachten, die, zie je dat? Rechts, links, dat is het hoofd, is het hoofd van de mens. Zo wordt het gewoon beeld in beeld gebracht: de structuur van, de, van het heelal. Er bestaat een hoge mens in het heelal qua krachten. En een lage mens hier. Dat qua krachten ook overeenkomt. Daarmee. Oké. Okay. En in die hoge mens zit ook. Uh, licht. Wat in de mens. In, in, in het bondesleven, Laten we zeggen. Wat, in, het, in de hoge mens licht Is. Is. Net zoals bij ons ziel. En daar is het licht. In de hogere. En bij ons is het lichaam. En daar is het kilim. Weet je. Uh, receptakels van het licht. Oké, okay, maar dat komt wel later. Dus dat is wat. Je zult. die vuur verbonden. Oké, okay, we hebben dat ge. Die moeten we naleven. Dat is iets wat praktisch. Is. Je, iedereen van jullie moet het naleven. Okay. Begint het altijd van boven naar beneden. Want het makkelijkste is boven. En hoe, hoe naar beneden lopen is mo moeilijkste, moeilijker is het te corrigeren. En daarom ook is in onze tijd zie je, alles kan men. Men kan dat, men kan... Uh, um, Technologie en alles, en, uh, religie, alles is wel voorhanden, allerlei bewegingen, spirituele, maar geen een kan kappen met de problemen met de soort Niemand kan het onder controle hebben. Men vlucht naar dämoniken worden, men probeert dat en men knoeit daar met elkaar of zelfs dat niet, maar dan krijg je de dromen en van alles. Niemand kan het beheersen... Geen president kan heel, alle, de hele, alle mannetjes kan die dan over de hele wereld naar beneden halen. Maar tegen Parmonica's uh, en dat soort dingen kan die niet. Waarom niet? Het is niet gegeven. Het is wel gegeven door de schepper aan elke mens dat wij moeten die vier verbonden naleven. Maar de vierde verbond geen gereedschap is gegeven aan de mens behalve in de leer van de schepper behalve in de Kabbalah. door de Kabbalah kregen we de toegang innerlijk tot die krachten van Jesus en daarom zeggen ze dat zeggen ze dat dat, ja, dat, de kabbalist heeft toegang tot deze kracht. O, niet hij heeft, dat, hij heeft dat, hij ontwikkelt dat in zichzelf. Dus wat een voor gewone mens, gewone mens bedoel ik ook, ook de grootste gurus, of de grootste geestelijke leiders van onze generaties. Gewone mens, waarom? Die zijn verfijnd, uiterlijk, maar niemand beheerst dat. Wat betekent beheersen? Niet beheersen dat ik zeg... Ik ga mij afsluiten... In een, een monikenord... En ik ga geen vrouwen zien... Nou, dan zie je nog meer... Aan die muren zie je nog meer vrouwenbeelden... Ik kan het nooit ontlopen. Geen enkel uh, monnik Kon dat ontlopen. Kijk... Er worden nog ergere beelden... Hij, hij ziet die nog ergere beelden... Voor zichzelf... Want er bestaat zo'n kracht, dat is een lielit, dat komt overal doorheen, bij een, bij een man, en uh, maakt hem kapot. Wat betekent maakt hem kapot? Ook in onze wereld maakt hem kapot. Op welke manier? Dat heet kree, dat is de politie slacht. Natuurlijk in, onze, in, de stad van, in de stad waarin wij verkeren in onze wereld, is betekent dat 0,0, want zij zien absoluut niet gecorrigeerd. Zij spilletjes doen met een masturbatie, met alles. Met uh, uh, s'nachts, uh, het lozingen van zaad, onrechtmatige lozingen van zaad. Dus een man in plaats van zaad te lozen in een vrouw, doet dit op allerlei andere manier wat je wil. Of gewoon masturbatie, of dat daarmee maakt je zijn correctie naar de knop. Alles is verbonden. Het is niet zo dat ik kan zeggen ik hou me bezig met het spirituele, maar met dat kleine dingetje kan ik doen wat ik wil. Nee. Er staat in het almoed geschreven. Dat er bestaat één orgaantje en dat werkt zo, dat hoe meer jij toegeeft aan dat klein orgaantje, des te meer wil je hebben. En kom je niet tot verzadiging. En hoe minder je hem geeft, hoe rustiger het wordt. Wat betekent dat? Ook... Okay. Nee, nee omdat, je kijkt naar bewuste vrouwen. Waarom? Waarom, waarom, waarom. waarom, waarom, waarom waar, goeie vraag. Je kijkt naar de vrouwen. Waarom? Omdat de vrouwen, nee, nee, nee, omdat om de, om de vrouwen, als de vrouwen dat weten en dat doordrongen worden daarmee, dan kunnen ze meer doen dan uitrichten dan de mannen. En de man is gewoon een slaaf en, en een vrouw. oké? Okay. Wat ik bedoel daarmee is, we moeten weten dat er niet bestaat iets dat spirituele, maar hier kan ik alles doen. Ik zeg het jullie. Nee. Spelletjes doen, kijk, natuurlijk in Israël zeggen ze, doe maar dit en een beetje, dat doet er niet hoe wat, totdat een mens ertoe komt. Kijk, bijvoorbeeld in Israël, drie dagen dat groep van Leitman, van onze collega's, drie dagen verkeer is zijn nu in al in, in een spirituele diepte. En Raph natuurlijk wordt ook meegesleept door hen. Zij slapen. En hij wordt ook een beetje zo. Hij heeft dat vanochtend, vannacht, van, hij heeft daar ook toegegeven. Het <laughs> is iets it zoiets. So en ik zeg aan jullie dat, als je je bezighoudt, reed, alleen als je je elke moment probeert, natuurlijk op je werk moet je doen, je werk doen. Maar ook als je werk doet, dan eventjes kan je dat, uh, een ogenblik kan je dat op, weer die, al die verband leggen met tussen jouw vier verbonden. Kost niets, tijd. Je bedricht jouw werkgever niet, ermee. Dat moet je leren voelen, als je dat gaat leren voelen, da, dan, heb je, dan is het, dan gaat het bij jou nog meer, meer, uh, komt het meer, meer uit de verf, je gaat, je gaat meer, en meer voelen dat, en dan, dan is het een zegen, dan begin je zegen te echte zegen te ontvangen. niet het uiterlijke, uiterlijk, Charisma en allerlei alle uiterlijke spelletjes maar bewaren. Vooruitgang begint wanneer je het allemaal dat En dan kom je niet meer in die. Dan zeg je dat. Voorkom jij dat vallen. Wat ook daar kabbalisten doen. Waarom dat? Door al hun spelletjes die goed zijn, gaan ze dat tussen die. Gaan ze dan met die spelletjes het belangrijkste ver, uh, verliezen? Uh, niet meer onder ogen te zien. Wij moeten weten dat wij moeten. Dat is voor ons belangrijk. Die drie, die, die vier dingen moet ik dan. Mijn ogen mag ik mogen, moeten goed kijken, betekent uh, niet geen kwade ogen hebben. Al zo langer kwade ogen. Is dat en Nee, twee ogen. Alleen, alleen Gogma. Gogma alles. Kijk, we hebben zo getekend. Maar. Uh, gogma heeft ook twee: vrouwelijk en mannelijk. Ook dat. Dus ogen, dat zijn. Uh, alleen gog, uh, Gogma. Oké? Okay? Zo dat is. Dus. Het verbond van ogen. Ogen moeten goed kijken. Je moet niemand beneden. Als je iemand beneden, ga je maken jezelf kapot. Dan moet je goed weten wie beneden, anderen niet. Dat staat niet. Je moet, st moet streven om niemand te beneden. Hoe kan dat werken aan jezelf? Als je het niet kan, natuurlijk kan je dat niet vragen. Als je voelt dat jij zondigt aan je ogen, vraag dan aan wie? Niet mij, niet mij. Ja, Er is één aan wie kan je vragen. Dat is het schepper. Dan vraag maar, help mij dat ik niet ben, nee, iemand. Jij voelt opeens dat jij ziet iemand aan, aan, aan, aanrijden met zijn auto. En weer nieuwe auto, zeggen: Weer belastingen niet betaald. Weer geschommeld. Ja. Iedereen dat doet, of iets anders, of iets anders, of weer een nieuwe vrouw, of hij loopt met zijn secretaris ja, de vrouw is ziek, dat zijn de slechte ogen. Als je dat doet, dan onttrek je jezelf van je eigen krachten. Je moet altijd te maken hebben met jezelf, en niet met anderen. Ik ben sociaal, wat ik zeg. Maar zo so is het. De waarheid is het zo. So, sociaal natuurlijk. Uh, uh, zingen met elkaar doen. Halleluja. <laughs> uh, prachtig, mooi. Het is niets verkeerd daarin. Maar dan gaan we weer dan in dat New Age gebeuren. Prachtig om te kijken, weet je. Maar dan gaan we weer dat. Dan komen we de klappen, dan het oordeel gaan we niet uh, dan komt het oordeel toch wel en dan vallen we weer naar beneden. Waarom? Wij kunnen niet geven. We kunnen elkaar omhelzen, zingen met elkaar in de kerk of in de synagoge en dat. Het is uh, spelen. Oké, okay, ze hopen natuurlijk, de leiders ze hopen natuurlijk dat wij op die manier tot iets zou komen. Nee, wij zijn niet geschapen zo. Wij zijn eenvoudig geschapen dat we dit vier verbonden moeten naleven. Dus met ogen. We denken, kijk, als je dan staat bijvoorbeeld in dat New Age of wat dan ook. En jij kust elkaar of jij zingt elkaar en dan dat en is dat. En opeens zie je dan iemand, een vrouw bijvoorbeeld. Je ziet opeens een vrouw met een prachtige brosje van goud. En, en jij opeens beneden haar. Of het is normaal dat jij dat uh, Dan... ...is er niets van al dat zingen... ...van wat je doet... ...dan doe je dat alleen voor je eigen kik... ...maar je komt niet vooruit... ...hebben je dat? Ogen, dat betekent ogen... En ...wat, je moet, wat moet je ogen, met je ogen doen? Wel doen, is wat je niet mag doen... ...wat je moet, wel moet je gunnen... ...wat is een tegenstel... Tegenste, ...tegenpool daarvan... ...gunnen in, in elkaar... ...dus jij ja, ziet bijvoorbeeld dat iemand komt met een nieuwe, nieuwe vriendin... ...of een nieuwe vriend... ...of een nieuwe motor. Of nieuwe en je voelt dat bij jou opkomt het gevoel van beneden, beneden hem. En dan zeg je, dan ga je dat totaal omsluiten. Om, om, om doen. Jij gaat om, omgekeerd zeggen. Wanneer je het voelt, zeg, hm, ik gun hem. Oké, okay, zelfs als ik het voel dat ik niet dat, ik moet hem gunnen. En heb je de kracht niet om hem te gunnen? Dan moet je vragen om je kracht geef me de kracht dat ik iedereen gun wat hij is. Waarom? Het heeft niets te maken met mij. Ga ik van hem dat ontnemen? Dat, ik iets, dat, ik, dat is het verbond met ogen. Verder genoeg, hè, ik daarin weet waar ik het over heb, hier hoef je niet veel woorden te gebruiken. Gewoon oefenen. Zie je, praktijk. Dan hebben wij verbond van de tong. Geen kwijtong. Betekent niet alleen uitspreken, betekent zelfs, zelfs uh, dat jij niet uitspreekt. Soms is het kwijtong waarbij je, waar je nog niet, je niet uitspreekt. Nou, wat heb ik dan gedaan? Niets verkeerd gedaan. Als je spirituele leert, dan heb je het al gedaan. Kwaaietong, oké? Okay? iedereen weet wat kwaaietong is, Hoef we niet daarover te spreken. Wat is dan goed, wat, hoe, moeten, hoe moeten we dan uh, uh, naar het goede trekken? Dat heb ik gezegd, altijd moet je dat een beetje naar het goede brengen. 51, 49, een beetje naar het goede. Niet te, op, niet te optimistisch, niet te uh, euforie dat we zeggen, nou, 90% goed en dat, uh, je hebt geen kracht. Wanneer je dat wel zou kunnen, wanneer je bijvoorbeeld al de wereld bria in zichzelf zou waarnemen, dan kan je wel zeggen, voor 90% goed en een klein beetje 10% slecht. Maar nu is het comedie als je dat nu doet. En bij jou als je het nu zegt, dat jij alles de hele wereld rechtvaardigt, je hebt nog geen krachten. Je speelt comedie. Kijk je doen? Dan moet je het niet doen. Dat, dan heb ik gezegd: 51, 49. Dat is prachtig als het. Zo. Als dan had je dat maar aangekund. Eh, ook iets niet kan het ook niet. Oké? Okay? Dat is het verbond met het om. Wat moet je dan tegenover doen? Positieve. Uh, je wil iemand schelden. Net, doe net zoals Bilam deed. Bilam was een. Ik Raad iedereen aan om even de Torah, de Bijbel, de Oudste, goed. Gewoon lezen als verhaal. Niet denken waar het over gaat. Gewoon lezen alsof je leest boeken van Harry Potter. Gewoon lezen, gewoon doorlezen, doorlezen. Gewoon dat je verhaal kent. Er was ook een bilam die werd geroepen voor geld natuurlijk. was een zeer grote wijze. Bil bilam, bilam. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands is. Bilam in het Hebraeus. William of William. William, ja, oké. Okay. William, hij werd geroepen om Joodse volk te vervoeken. En hij zegt: hoe kan ik het doen? Ik kan alleen doen wat de schepper mij zegt. Hij wist wel wat het, hij wist. Al. En hij opende zijn mond en alleen maar kwam een zegen. Zo moet je ook doen. En hij was een grote uh, tegenkracht. Kwaad, kwaad, man. En toch weet je dat. Gedaan, omdat hij luisterde naar de schepper wat de schepper zou zeggen. Zo moet je ook doen. Zelfs als jij wil iemand echt uitschelden, wat dan ook, wat dan ook met je tong uitschelden en dat uh, vernederen. Verneder jezelf, wat is het nou, wat heb je aan de vernedering van iemand anders? Ga je vooruit? Oké, okay, iedereen weet het, oké? Okay? Dus dat is dan het verbond van een tong. Oké. Okay. En dat is dan, en dat is dan maalgoed van de Bina. Oké? Okay? Want alles heeft 10 sfeerot. Keter heeft 10 sfeerot weer. Keter hoogma heeft ook 10, precies dezelfde 10 heeft hij. Dus verbond van de tong, dat is dan maalgoed van de Bina. Want van deze Bina, zit de Bina? Ze heeft ook 10. En haar maalgoed, de laatste van haar is, dat is dan verbond van de tong. Dan hebben we een verbond voor het hart. Hart is het lichaam, dat is het epicentrum van het lichaam. Dat is, nou, bevindt zich in de chifaret. Chifaret is al die namen, gewoon op de site kan je dan een beetje leren wat die betekent dat, Probeer alles te te lezen wat daar. Ik probeer dan de kern. Voor mij is het belangrijk, Tiferet, is eigenlijk overom. Is. Kijk. Dat is ketter. Ketter is. Wat ik doe is bijna. is beest yeah? voor Is niet goed. Maar ik bedoel innerlijk. En niet mijn. mijn vlees wat het is. Ketter is schheidel. Galgalter heet het. Galgalet. Net zoals. Op de plaats was het de plaats van Kulke Dat is dat. Dat is de schedel. Daarin zit Chogma en Bina. Dat is het licht wat wij ontvangen waar wij van leven. Dat is ons licht van het leven. Dat en daar. Dat zit in het hoofd. Daarom is het zo belangrijk dat we het vanuit het hoofd halen naar beneden. En dat dit niet alleen in de hoofd blijft zitten. wat bij ons in Europa is, dat dit blijft in het hoofd zitten. Wij weten veel, wij weten veel. Maar binnen te laten komen, doen dan hebben we grote koppen. En veel kopsmechten, kop veel kopzorgen en veel kunnen we vertellen maar voelen, nul. No. Dat is niet goed. Want de schepper wil dat wij ontvangen, dat wij behaag hebben van het licht, van gogma en bina. En als we dat alleen maar in onze hoofd hebben en niet laten naar binnen stromen, dan beantwoorden we niet aan het scheppingstoel. En dan kunnen we natuurlijk dan niet genieten. Nou, dus dat dat is dan tiferet. Tiveret, Tiveret dan moet je zo zien, uh, lichaam bestaat, lichaam, dat hebben we gezegd, dat is uh, ketter. binnen zit Chogma en Vina, dat zijn de, de lichten die wij ontvangen, ook van boven ontvangen wij ze. en je komt naar binnen, je moet overal naartoe komen. En dan... Het lichaam bestaat uit twee handen: Eén rechterhand is Geset, en de linkerhand is. Voilà. En de rond zelf, dat hele lichaam tot, tot hier, dat is Tiferet. Dat is echt zelfs nog onder. Nog onder, ik zeg het, laat ik het zien net of het orgaan is van de mensen, maar het is niet zo. Dus dat. dat ...tot, laten we zeggen, tot onder de buik is die verre. Dat is eigenlijk, dat is de plaats waar we het licht moeten laten binnenkomen. Anders hebben we niets aan, het, aan, het aan, onze, aan onze kennis. Daarom zeggen we dat, met, met kennis kan je, met de hoofd kan je kabbala niet begrijpen, want Kabbalah moet je begrijpen met je lichaam. Want natuurlijk in de hoofd moet je ook, het belangrijkste bij je hoofd, maar moet je het laten... En dan heb je niemand nodig. Als je het naar beneden laat komen, hier laat komen, en dan komen er nog druppeltjes naar beneden nog, van het licht, want daar mag niet gewoon rechtstreeks ontvangen worden, dan kijk je, dan zeg je, nou heb ik toch iets nodig? Ja. Heb je dan gevoel, krijg je een gevoel van, wat, wat, mis ik, wat mis ik nog? Maar dat moeten we allemaal leren. Dat heet verbond van het hart. Welke negatieve, negatieve eigenschappen we in het hart? Haat. En noem maar op. Alles komt, dat is dan verbond van het hart. De schepper heeft gezegd, wat is tegenover haat? Liefde. Dus wil jij het licht laten doorstromen naar al de vier, vier naar al jouw ...naar al jouw lichaam... ...naar al jouw innerlijke... ...en tot vervulling komen... ...dan moet je alle vier naleven... ...moet je anderen lief hebben... ...jij kan het nog niet... ...natuurlijk niet... ...maar je moet altijd... ...als bij jou komt haat in jouw hart... ...haat, haat op... ...en je weet dat je het niet kan... ...verhelpen... ...moet je bidden... ...over het belang van bidden... ...wil ik jullie allemaal erg duidelijk maken, dat als je denkt dat je zonder bidden, dat jij door pff, door denken, het is geen denken, maar dat jij door alleen maar door leren van Kabbalah zonder bidden, dat jij kan het, nee. Want met bidden uh, doe je al die reparaties. Je krijgt geen hebben. Natuurlijk door het leren van Kabbalah uh, maak jezelf klein. Want anders begrijp je niet. moet je altijd klein maken. En maak jezelf klein. laat ik zo straks ik zien wat het it is. is al correctie. Jezelf klein maken is correctie. Dan maak je jezelf klein ten aanzien van het hogere. Dat is al een correctie. Dat is al gebed. Okay. Maar denk erom. Leer bidden. Niet bidden zoals ze jou hebben geleerd op school. Ja. Of weet ik de waarden ook, of aan de, de, de, de kerk. Het is niets verkeerder, maar ik bedoel, het is geen bidden. Het is een woorden uitspreken. Dat is hard. Wat daar tegenover staat, liefde. Uh, in allerlei vormen van het goede. Ja, in a, wat aan de wensen die in het lichaam zitten. En dan nog, de laatste nog wat voor een westeling absoluut... niet alleen voor een westeling, voor u... die voor iedereen absoluut... onbegrijpelijk is... en... waar al het, alles tegen het verstand ingaat... en waar Grieken nooit Joden kunnen begrepen... en... maakt het belachelijk al het Joodse... Ge gebruiken, etc. ze konden dat... dat... dat verbond van Yesod, verbond van intieme plaats, konden ze, het is aan hen niet gegeven. Werd aan, aan Grieken niet gegeven. Het is aan Joden werd het gegeven. Het was de eerste Abraham was, die dat, die dan de besnedenis deed. En wat het allemaal is, we zullen dat allemaal leren, maar heeft niets met te maken natuurlijk niet met het stukje huid. Um, ik zal zo laten zien wat het een klein beetje, wat het wel betekent. Maar die vier verbonden moeten we dan. Wat betekent verbond van intieme plaats? Wat mag ik niet doen? Je mag niet, staat in de Torah, je mag niet andermans, je mag niet, je mag niet begeren. Gij zult niet begeren. Dus, het is niet alleen niet voldoende dat ik dan zeg, uh, uh, zoals we in de, in de synagoge hebben gezien, dat zij, uh, komen ze dan bij elkaar naar binnen de, de bidden... En dan komen ze en kussen elkaar, en handjes schreef, man en een vrouw. En terwijl ze de ze hebben ze dat niet gedaan. Zitten ze apart. Zitten ze zit apart. En dan vraag ik iemand, dan zeg ik, nou, je kust een, andere, kust een vrouw nieuw. Oké, okay, natuurlijk is het een broederlijke uh, keus, etc. Maar je hebt net, net met de schepper uh, dat gedaan. En nu, uh, wat doe je dan? Hij zegt, ik kom toch, toch niet eraan. Dus dat is aankomen. Westeling begrijpt het niet. Niet alleen Westeling. Het is cultuur. Het zit in Nederlandse cultuur, elkaar... Zo? So, Zo? So. Wat is het nou? Het is prachtig, oké, okay, maar vervang eens met iets, vervang het met iets anders. Waarom? Anders spelen weer die dingen, spelen we die dingen, Spelen we iets. En natuurlijk met het kust, de ene kust dat, de andere kus dat, de andere heeft nu uh, opeens voelt zich is een beetje verlegen of. Eindzaam, dan gaat iemand gaat ergens naar een feestje, een beetje kussen, een paar meestjes kussen daar een klein beetje. Hij is een beetje opgelucht, jij ziet het niet, maar het werkt zo. Ja, jij ja, ziet het niet. Hè. Zelfs als hij goed dat doet, zelfs als hij een beschaafde kerel is. Hij doet dit en dat en dat, dat, maar alles werkt. Natuurlijk is het beschaafde. natuurlijk is uh, het uh, is wereldse man, hij doet het niet. Je zot kan je niet bedriegen. He? Als je kijkt naar een film, porno, of zelfs niet porno, gewoon liefde, gewoon liefde. He. Je kijkt hoe een man brengt de vrouw naar bed en dit en dit. Als je eraan kijkt, werkt jouw je zot dan niet? Natuurlijk, omdat jij weet nog niet wat jouw je zot is, dan denk je dat het geen invloed heeft op jou. Natuurlijk heeft het op jouw invloed. In plaats van met jezelf te bezig te houden, hou je bezig met uh, de rotzooi van iemand anders. Je? Jij op dat moment, jouw eigen waarneming, verplaatst je naar een ander. Natuurlijk voel je je lekker daarbij. Net alsof jij zelf dat doet, of jij beleeft zoiets. Maar op dat moment verlies je het verband met het met verbond met de schitter. Zeer, zeer fijn. Hier is het. Je kunt er wel in praten, maar begrepen nog niet. Voelde nog niet. Of dat ik zeg, hey. oké, okay. dat, dat, ik ga iets, toch iets. Je gaat, zelfs als je dat niet doet met een ander. Je hebt bijvoorbeeld één partner. Oké, okay, is genoeg. Je gaat nog iets anders zoeken. Of tijdelijk, of mensen ruzie hebben, ga je met een ander als je zoiets doet, verlies je je tijd. Het is geen zonde, maar het is zonde. Wat het betekent, het is ook zonde, maar zonde betekent dat je de zonde van je tijd, van je moeite, je bereikt niets daarmee. Alleen word je weer teruggeworpen in je in viezigheid en ga je niet vooruit. Waarom moet je jezelf prijsgeven aan? ...aan dat varkensgedrag. Ik bedoel, ja, maar voor jouw eigen... Dus als je Kabbalah gaat doen, ga je waarderen steeds meer jezelf. Omdat jij zal zien dat jij dus uh, geschapen is naar het beeld gods. Wat betekent naar het beeld gods? Dat zien we wat. Keter, hochma, bina, dat is dat beeld gods, dat is een hogere mens... De krachten die geschapen zijn, hogere mensen. En wij zijn net zo, heb ik jullie verteld, dat wij zijn ook zo geschapen. En de schepper heeft ons die vier verbonden ge, uh, uh, dus opgelegd om ons dat te doen. En dan zijn we in contact met hem. En dan verbreken wij het ultieme wat het kan. Oké, okay, de hele wereld kan het niet aan dat je zult Zie je? In de kerken, inderdaad, altijd. Ze studeren voor priesters, maar, uh, maar rotzooi met elkaar. Waarom? Wij zien het, kijk, like, alles komt nu naar boven. Het is niet verkeerd, het is niet slecht. Absoluut niet. Maar het is wat het nu eruit komt: is de waarheid naar boven gekomen. Dat dit. Religie niet in staat is om het verbond met de schepper dat van je het verbond van intieme plaats, te doen naleven. Wel? en dat is niet verkeerd, waarom de volgende sta, sta, stap, stap is de ware, de ware uh, studie van het aan zichzelf. Niet als massa-geest. Dit we allemaal samen geloven we in dit en dit. Geloof, geloof jij, Ja, klopt. Maar, want als je maar gelooft, zeg maar dat je gelooft, alle jouw zonden zijn jou vergeven. Oké, okay, dat is goed. Dat is, ik zeg niet dat het verkeerd is. Natuurlijk is het, dan heb je al bepaalde uh, inspanning moet je toch leveren daarvoor. Maar zit daar enige kennis? Nee. Zit er enige verificatie? Nee. Ja, geloof maar dat het verhaal... Het is goed, maar het is niet genoeg. En daarom geloven ze wel, maar als dat pimmeltje begint, begint op te willen, dan hebben ze geen, vergeten ze al het geloof en alles komt apart. Is dat is het dualisme van de mens. En in Kabbalah, door Kabbalah wij, uh, komen we tot eenheid. En dit dualisme wordt verbroken. En dat is wat de schepper wil. Dat, we, dat, we die, dat dualisme, dat goed en kwaad, hebben we gezien. 90%, 10%, 50-50, en dan 90-10. En dat dan totdat we komen tot de absolute eenheid. En dan is het waar is kwaad. Dan zien we de kwaad niet meer. He? Dat is dat. En wat is het goede daarvan? Wat, hoe moeten we dat het goede van het uh, intieme plaats? Dat jij moet... Ook bidden als wanneer je bidt, moet je ook bidden dat is op de manier dat jij ook dat aansluit. Dat jij met al deze organen van binnen de schepper prijst. Dan heb je geen plaats voor, uh, voor die narigheden. Ook daarmee moet je contact. Wanneer je gebed uitspreekt, moet je niet met je hoofd alleen uitspreken, want dat is niet voldoende dank. Krijg en oh, dat is, nu komen we dan tot die naam van Jud Hey waf Hey. Dat is de naam van de eeuwige. Wat van, van we noemen Hawaia, of wij noemen dat Jehovah of uh, Jahwe. Dat is de naam van de eeuwige. Ziet je ook nog bij welke kerk zit je het ook, zie je ook deze naam. Maar het bestaat iets anders en dan zie je dat verbond met ogen. Als je verbond met ogen naleeft, dan leef je na de eerste letter van het van die naam, heilige naam van de schepper, Jood. Want Jood is is uh, verbond met ogen, Gogma. Als je nog bij doet, de verbond van tong. Naleeft, dan krijg je de tweede de, naam te zien, te voelen, te ervaren van die eeuwige, eeuwig leven. Als je nog verbod van wat van hart naleeft, dan krijg je nog WAV, nog de derde letter van de naam van de eeuwige te ervaren wat het is, natuurlijk op jouw niveau, natuurlijk ten aanzien van jouw ziel. Maar dat, dat wat, wat, wat, hoe ik beleef, het, het is niet jouw zaak. Jij beleeft het op jouw manier, zoals jij moet dat doen. En als je nog dat doet, je zult ook respect hebt voor deze plaats. Om niet ermee te knoeien, en niet weet, niet begeren, wat niet, wat, wat niet valt te begeren. Dan kom je ook nog tot de ervaren van de vierde letter van de schepper. En samen maakt dit. Sama hei, wa, Er was een film. Uh, iemand heeft mij erop Europa alle attent gemaakt. Van een film, dat was een paar weken geleden, we hebben het ook gezien. Ik raad iedereen aan, misschien kan je dat even lenen bij een, bij een videotheek. Het was een film van. Uh, Um, dat heet. Schrijf eens eventjes op. Want daar staat het ook dat, dat, dat, dat, de naam van de youth G. Wafge. Hoe een katholieke jongetje uh, heeft het allemaal uitgesproken. Dat film heet Snow in August. Snow in August. Snow, dat is sneek, sneek. Snow in August. En uh, dat is van 2001, film, film van Richard Friedenberg. Okay. nou, hier staat het even een kleine annotatie, in 1947 ziet de Rooms katholieke Michael Delvin een Rooms Katholiek jongetje van een jaar of tien, van een jaar of tien. Was op België 1 was het, twee weken geleden een film, ja, dus, kijk staat het, Michael Delvin hij ziet hoe een straatbende zich het in Amerika is het zie, uh, die zich Falcons noemt de Joodse winkelier tot uh, dood slaat in Brooklyn. En die, de, uh, ja, weet je wel? En vertwijfelde ver, uh, Michael zoekt Rabbi Hirsch op, en Hirsch is hem dankbaar voor de morele steun en weet Michael in de geheimen van de middeleeuwse mystiek van de Kabbala. En zo so hoort Michael van het bestaan van de Golem. Golem was een iemand in, ja. En zo so maakt hij dan, oké? Okay? Dus hij maakt dan, in de film, deze film natuurlijk, <laughs> ja, dat is niet zo. En zo maakt hij dan, nee, weer weer niet. Um, zo dus, hij maakt dus een, de golem, ja, en dan moest hij dan de naam van de schepper uitspreken. En in de film erg mooi, in, even aandacht in de film erg mooi dat die jongetje die draait, maakt rondjes om de, om de, om de kist, waar dus die, die golem, die, die wordt die, het die, Finkenstein? Die Frankenstein, Frankenstein ligt, van de Staten, zeggen ze. En hij maakt die rondjes en die spreekt deze naam. Hij zegt: Jutke, Wafke, Judge Wafke. En dan kom je tot wanhoop, tot absolute teleurstelling: Judge Wafke. Die, die wilde graag dat hij tot leven werd geroepen. En dan bleef hij zitten hij is helemaal uitgeput. Uh, maar hij had geloof opgebracht en opeens die kon dat leven. Dus dat is precies hetzelfde wat hebben ze daar geromantiseer, geromani, ger, geromantiseerd, dat allemaal moet in één mens zitten. Dus al die dan al die banden die zit in de mens, en al die dat het jongetje, dit zit dat, al die alles moet je zien in één mens zitten. En dan moet je in je hart zeggen, Joetke, Wafke, judke. Maar jij kan het zeggen zoveel als je wil. Als je dit verbonden, die verbonden niet aan, niet werk doet, innerlijk, om die verbonden na te leven, dan kan je dat schreeuwen tot wat je wil. Want hij hoort jou niet. Hij zegt, jij schrijft Joetke. Hij zegt nou, jij doet met je ogen wat je wil. Wat doe je met je ogen? Jij schreeuwt tot mij. Jij schrijft hé. Hey, en jij doet met je tong kwaaie dingen. Jij zegt wat, en jij haat een ander. Hoe kan je dan mijn naam aanroepen? Hoe kan je dan een hulp vragen van mij? En, weet je wat? Dat is dan die naam, die overeenkomt met die vier verbonden. Dat is de praktische kabbala. En wij zullen later allemaal zien, details en allerlei andere dingen. Maar onthoud dat en probeer dat te gaan voelen. Als het ja, als je alleen ziet, de lettertjes nu hier en het verhaal en nog niet voelt, euh, maak een gebed van binnen. En zeg: de schepper, laat mij die verbonden naleven. Ik heb geen kracht. Wie heeft van jullie kracht? Wie heeft, wie heeft van ons kracht om het, om, het, om het na te leven naar behoren? Niemand. Want als ik iemand zie dat je nou de opeens komt met een Rolex, exact. komt een need en alles en alles. Doe dat niet. Probeer dat als op dat moment, zeg maar, gebed bevrijd mijn het need. Daarmee kom je tot vervullen van het gebed. En dan kan je deze naam uitspreken. En dan zal... Absoluut wonder aan jou gebeuren. Absoluut. Absoluut. Geen enkel twijfel. Maar wanneer jij niet zo zegt: uh schepper, hoe uh, heet het? Heer in de hemel, geef mij brood. B -b -b -b -b -b -b maar maar uh, jij had die en Jij leeft die vier verboden niet na. Dan kan je spreken, dan heb je uur. Psychologisch zal je misschien helpen, psychologisch. Maar het komt niet naar het hogere. Okay? Denk daarover. Over correcties zullen we misschien... ...volgende keer hebben. Maar de correcties komen dus... ...van maalgoed moet ik mij dan... Op, ...opwekken... ...krachten opwekken naar... ...je zoot, van je zoot... ...naar de maalgoed moet opstegen. Stegen niet naar je zoot. Maalgoed steekt op naar je zoot... ...naar de plaats. En dan van je zoot maalgoed steekt op naar die verheid, en zo hoger, hoger, waarbij en natuurlijk, hier beneden blijft ze wel staan het is niet zo, want niets verdwijnt in het spirituele dus langzaam zullen we dat leren, dus als maalgoed gaat hier naartoe, ja, door door jouw beweging dus jouw beweging, jij doet innerlijke beweging om niet, wat is maalgoed maalgoed is al jouw egoïstische wensen als je zegt, ik wil ze niet gebruiken ik heb hekel eraan. Ik heb al maar al gekregen. Ik weet wat precies wat het, gaat, wat het, wat het is. Ja? Ja, ik heb vrouwen al gehad die, of geen mannen heb ik gehad, vrouwen al gehad. Ik heb allerlei dingen gehad in deze wereld. Het is heel goed dat ik dat het zo is. Je moet je niet schamen dat dit Hier komen geen goederen. Dan dan ik het misschien dat ze denken, dat die goederiken zijn, wij zijn geen goederen. De schepper houdt niet van goederen. De schepper wil graag dat wij ons corrigeren. Daar gaat het om. Maar dat wat we hebben gedaan, we gedaan gesproken, dat moeten we, we moeten we zelf weten. Kijk, ik vraag iemand hier, wie komt hier, Van, ben je van beroep? Hé? Eh? er zijn nog mooie vrouwen hier komen. En ik zie het of Vraag ik iemand, vraag ik iemand, of vraag ik iemand, De vrouw komt hier bijvoorbeeld, ik vraag ik haar... Uh, bent u soms uh, uh, uh, prostituee van beroep? Vraag je ook niet. Wat ik bedoel daarmee te zeggen is: uh, het interesseert mij absoluut niet wie iemand is. Stel dat ik hier bijvoorbeeld een vrouw zou komen, hier ze ik zwartbij, zitten we hier. Als ze zeggen bijvoorbeeld: ik ben prostituee, mag je wel deze bezoeken of zo natuurlijk. De vorige keer heb ik gezegd over, over Los Angeles. Alsjeblieft. Als hij zei, maar ik haat Joden. En zij zegt, ik slaap toch met, ik doe toch niet goede dingen. Mag toch niet. Mag toch niet. Dat, ik zeg, kom hier. Interesseert mij absoluut niet. Wat het is. Dat is beter misschien dan de rabbi. De rabbi zit hier en denkt dat hij iets weet. En als prostituee komt hier. Ze heeft, wat heeft ze dan voordeel voor, voor, boven de rabbi? Zij leidt. Zij heeft berouw. Ja? Zij komt hier ze heeft toch wel een beetje berouw. En ze gaat zo verder. Het is veel meer waarde dan jouw kennis. De nederig. Dat je nederig opstelt, daar dat, dat telt. Oké? Okay? Natuurlijk zal ik, zal ik haar wel direct voelen. Een beetje waarschuwen. Ik zal wel zeggen tegen haar: kijk eens, schat. Als je hier drie maanden. Kabbalah doet, dan zal je of die maanden, of misschien een paar maanden, zal hij van beroep veranderen. Dan zal gaan ergens een kassière worden, voor duizend euro per maand, terwijl je dat per dag verdient. Dus moet je daar even rekening mee houden. Maar je zal zien, als hij blijft, echt, als hij geroepen is om dat te doen, ...zal van haar kan een, een grote heilige worden. Denk wat ik zeg. Hoe meer jij zondigde... des te meer kracht heb je om heilige te worden. Dat is iets wat wij niet begrijpen. Maar ik zeg het al de zogger. Yes, dus de zonde die je gepleegd hebt... ...als je nu goed aan jezelf werkt... ...zullen zij voor jou pleiten... Zullen ze omgedraaid worden, zullen ze kracht verkrijgen van uh, heilende kracht, wat iemand die niet gezond had. niet eens van kan dromen. Zo heeft de Schepper met zijn wijsheid gemaakt. Terwijl we denken dat het allemaal we moeten netjes. Okay? Dus natuurlijk zal over enkele maanden Zal deze mevrouw voorkeur geven als ze blijft, als het echt is. Bij haar. Zij gaat niet spelen, dan zal zij na enkele maanden, zal zij voorkeur geven, zal zij begrijpen dat het beter is om, een, uh, weet ik het, om ergens bij een, een bankemployee te zitten, daar aan een loketje en duizend euro te verdienen. Maar zij is dan de mens, Hij is, zij is mens geworden. Okay. Ik zeg je dat je andere geen mensen zijn. Alles, alles, als een mens nog dat doet. Dan moet je dat ook doen. Het is, het is niet voor ons. Maar als een mens komt. Er staat geschreven. Iedereen die komt zich te zuiveren. Men helpt hem. zich te zuiveren. Er staat in een normen. In zorg staat Dus iedereen die komt. Uh, en vraagt om zuivering. En dat zijn wij allemaal die hier zitten. Wij willen gezuiverd worden. En daarna komen we dan... daardoor, niet daarna. Tegelijkertijd, hoe jij... met zuivering van jezelf... tegelijkertijd komt je dichter bij de schepper. Dichter tot je vervulling. En daarom, iedereen mag het hier komen... absoluut interesseert... mij niet wie... of die dit, of die, of die al heilig... zichzelf voelt. Hoe minder heilig... zich voelt, des te meer kan heeft hij zichzelf... te, te oké okay? Dus train nu de hele week die vier verbonden. Denk eraan, Schrijf daarover. Schrijf daarover hoe je, al die momenten waarbij je voelt uh, dat jij uh, uh, jaloers bent, wat, alle andere dingen. Denk, ah, jaloers, dan komt het dan van mijn hart. Oh, dat moet je vragen dan, de schepper. Daaraan moet ik werken. Nou, dat is een praktische oefening voor de volgende week. Oké? Okay? Oké. Okay. Succes.